Van 9 uur. Dit is Lieselot Thomas met het nos journaal. De FIAT heeft vijf belastingadviseurs opgepakt die ervan worden verdacht dat ze voor hun klanten valse aangiften hebben ingediend. Op die manier is er te veel belasting teruggevraagd. Volgens de FIAT gaat het om 2,7 miljoen euro. De afgelopen weken zijn er op zeven plekken invallen geweest in onder meer Hoorn, Purmerend, Rijssen en Wezep. Daarbij zijn auto's, huizen en geld in beslag genomen. Bij een van de adviseurs werd 185.000 euro cash gevonden. De Belastingdienst gaat de aangiftes van 6000 klanten van de adviseurs opnieuw bekijken.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 Verkenner Edith Schippers begint vanochtend aan een tweede gespreksronde met fractievoorzitters. Het lijkt erop dat ze eerst wil kijken of een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks een mogelijkheid is. Want in die volgorde praat ze vandaag met de leiders van die partijen. Gisteren sprak Schippers met alle dertien fractievoorzitters van de nieuw gekozen Kamer. De meesten vinden dat de VVD in elk geval in het kabinet moet komen omdat dat de grootste partij is. De bedoeling is dat Schippers morgen met een verslag komt... zodat de Kamer er donderdag over kan debatteren. Het weer in het oosten en zuiden eerst bewolking en mogelijk wat regen. Verder geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 9. Dit was het... Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Geldermas en Knopend-Everdingen 10 kilometer file. A2 Den Bosch-Utrecht bij Nieuwegein zuid 2 kilometer file. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmaar en knopend Burgerveen 5 kilometer. 5 kilometer ook tussen Schiphol en Knopend-Badhoevedorp. A6 Lelystad-Muiden 7 kilometer tussen Almere-Buitenwest en Almere Poort. A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 8 kilometer file. Op de A9 Alkmaar-Amsterveen bij Knopend-Velzen Kilometer A10 Koenplein Watergraafsmeer bij Slotenvaart 3 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 kilometer file. De weg is weer vrij. Op de A29 Bergen op zomer richting Rotterdam tussen Willemstad en Barendrecht, 16 kilometer file. A44 Den Haag richting Amsterdam door een nieuw ongeluk tussen Warmond en de Afrit Oude Weektering 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Met, het, uh, met deze single uit de jaren 80, Kissing the pink hoor je. En one step away from you. Zo het is aan begin van uur twee van uh, zondag op Zondag. En we eindigen de uur één met een rot mededeling voor alle ajax die op dit moment aan het luisteren zijn. Ja, de wedstrijd uh, Excelsior -sure tegen Ajax. Maar ik heb goed nieuws. Het staat inmiddels gelijk 1 één tegen 1. Één, dus... En weet je wie er gescoord we Hebben we dat waard? ook weer rechtse Kluvert, je kijk, Kijk, kijk, kijk. Ja, ja. Het tweede uur alweer. Ja, wat gaan we doen? En het zonnetje straalt heerlijk buiten. Dus uh, als u een even frisse neus wil halen... lekker op het strand gaan wandelen. Uh, laat, u, laat u ons niet tegenhouden. Uh, laten wij u niet tegenhouden. En ga lekker genieten van uh, heerlijk strandweer. Goed, uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Zoals dat nu al op dit moment dus uh, gereest wordt op het circuitpark Zandvoort... tijdens de Automax Street Power. Uh, echt voor de autoliefhebbers een aanrader. En de klassiek liefhebbers momenteel genieten van uh, een concert... in de serie van de Classic Concerts. gaan wij vrolijk het tweede uur in. Uiteraard zoals gezegd de evenementenagenda. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort.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 This We weten allemaal, Albert-Jan, dat roken helemaal niet goed is. Toch gingen we even roken hè, met de Chainsmokers. Ja, een plaat uit de hitlijsten van uh, dit moment. En hij is heerlijk, al zegt het zelf. Something just like this, zo heet de nieuwe single. Zo dadelijk bij Sanford of Zondag, het Sanford's Nieuws in het kort. Is even kijken wat Albert-Jan allemaal weer te melden heeft. Maar eerst deze van John Anderson, hier is Hold on to Love...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 We kunnen ons heel erg goed voorstellen dat je met een mooie weer van vandaag even lekker de deur uitgaat. Even een stukje wandelen of zo. over de boulevard over het stroom. In het centrum even een terrasje pakken. Je weet het maar nooit. Maar als je weggaat, als je de deur uitgaat. Neem dan ook CFM mee. Je radio op 106.9. Maak we bij deze die afspraak. Oké? Okay? Nou mooi. Jorden, John Anderson en and Hold on to Love uit de jaren 80. Heeft zo Heb je nog wat te melden, albert John? Ja, zeker. En uh, zoals uh, gezegd, uh, volgende week is het dan zover... met uh, het eerste grote Zandvoortse special. En uh, dat is natuurlijk de Runners World uh, Zandvoortse Queer Run. Uh, en natuurlijk ook de 30 van Zandvoort en de omloop van Zandvoort. Dat noemen ze S Zandvoortse specials. Dat zijn een aantal de speciale evenementen. En uh, dit jaar worden er dan zogenaamd vier van die Zandvoortse specials georganiseerd. En dan beginnen we dus met, met komend weekend... de eerste van de vier Zandvoort specials voor dit jaar. Dat betreft dan de Runners World Zandvoort Run, de 30 van Zandvoort en de omloop van Zandvoort. De Zandvoortse specials zijn grote aansprekende evenementen... die extra onder de aandacht worden gebracht door een werkgroep. Tijdens elke special is het speciale logo overal in het dorp... daar ook zichtbaar op vlaggen, banners, posters en advertentieuitingen. Dit alles wordt in goede banen geleid door een werkgroep... bestaande uit een aantal Zandvoortse bedrijven... gemeente Zandvoort en enkele evenementenorganisatoren. Vorig jaar waren er nog vijf evenementen bestempeld als Zandvoort Special... en dit jaar zijn er vier Zandvoort Specials. De kerngroep bestaande uit Lana Lemmens namens de VVV Zandvoort... Edwin Sibbel namens het circuitpark Zandvoort... en Mariska Bom namens Holland Casino... heeft het, DT het DTM-weekend van de speciallijst afgehaald. Volgens Lemmens is daarvoor gekozen omdat de DTM van 18 tot en met 20 augustus... qua tijd te dicht ligt op de historic Grand Prix van 1 tot en met 3 september. Het DTM-weekend is bovendien een lastig special om te organiseren. Dus doen we het dit jaar met vier grote evenementen, al dus Lemmens. Overigens wil ze benadrukken dat het feit dat de kerngroep kleiner is geworden niet betekent dat de overige leden van de grotere groep, grotere werkgroep minder belangrijk zijn. We zitten nog steeds om tafel met iedereen die bij de Zandvoort Specials betrokken is en dat gaat hartstikke goed. Zo kijken we hoe we de kwaliteit van de evenementen kunnen verbeteren. Het wordt steeds professioneler en omdat en omdat er in feite geen budget is, hebben we iedereen hard nodig om de Zandvoort specials tot een succes te maken. Alleen denken we in kleiner verband soms slagvaardiger te kunnen handelen, aldus mevrouw Lemmens. De vier Zandvoort specials dit jaar zijn... dus de Runners World Zandvoort Run dat is dus komend weekend, 25 en 26 maart. Zoals gezegd, de race dagen... Driven by Max Verstappen van 19 tot en met 21 mei. Het British Race Festival op 8 en 9 juli. En natuurlijk niet te vergeten de Historic Grand Prix... van 1 tot en met 3 september aanstaande. Oké, okay, DTM dus uh, dit jaar uh, even niet. Even niet. Even niet op uh, de kalender. Nou, hoeven we geen uh, Duitse flyers te maken in dergelijke Nee, helaas. Ja, dat ja. ook alweer, weer. Nou ja... In ieder geval, ook de DTM is natuurlijk een fantastisch evenement dit jaar in Zalvoort. Zoals bijna alle evenementen. ...klassieker op de zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Lokale omroep 24 uur per dag vanuit Zandvoort AC. We zeggen tegen iedereen een hele goede middag. En je hoorde de zin van Laura Brenneken en self-control. Ja, straks gaan we weer eens even kijken naar de divisie ...de twee wedstrijden vanmiddag om half drie gestart zijn. Zit hij inmiddels in, uh, ja, in de pauze hè, daarvan, ja. Ik even kijken hoe de eerste helft allemaal verlopen is van die wedstrijd. The listless van Clean Bandit, hier here's Rockabye. She works at water. She's baby. Now she got.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 Weer een grote hit uit de hitlijsten van dit moment. De nieuwe single van Clean Bennett hoor je bij CFM. En niet alleen 'Clean Bennett, maar ook Jean-Paul Day'. Lekker mee met deze single, 'Rockabye'. Ja, we zitten in de rust van de twee wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. Maar voordat we naar de ruststander toe gaan... nog even terug naar de wedstrijd... vanmiddag om half één plaatsvond, Albert-Jan. Was... We hebben het over SC Heerenveen tegen Feyenoord. Hoe is die verlopen? 1 tegen twee. 1 tegen twee, dus Feyenoord heeft weer drie punten gescoord. Juist, en dan gaan we naar half drie. De wedstrijd Excelsior thuis tegen Ajax. Excelsior kwam vrij gauw op een voorsprong... Dus het was 1-0, maar na 30, ongeveer 30 minuten scoorde Kluivert junior tegen. tussenstand is dus nu 1 tegen 1. Het was weer een echt uh, kluivertje. Een echt kluivertje. Ja, zo is het. Going Eagles tegen Pexwolle, daar staat het in. De rust 1 tegen 1. En uh, ja, de klapper van de dag, hè, die komt om uh, kwart voor vijf. AZ thuis tegen ADO Den Haag. Laura die zal het weer gezellig druk hebben aan de Halterstraat in Stadvoort. Jawel. Zo dadelijk de evenementagenda. Maar eerst deze eendagsvlieg van in Heino Under the Moon. De tambourine scoorde één uurtje en daarmee was het meteen afgelopen. Oh, wat zielig. You're high under the moon. Het is 1 over we gaan hem doen. De evenementenagenda. Laat de stapel eens zien, Albert-Jan. Nou, het is ietsje minder dan gisteren, hè? Ietsje minder. Twee evenementen minder. Jij ziet het aan de blaadjes. Nou ja, in ieder geval, zoals ik al zei aan het begin van ons programma om twee uur... Er wordt momenteel driftig geraced op het circuitpark Zandvoort. tijdens de auto Max Street Power Races. En uh, u bent daar nog van harte welkom om daar naartoe te gaan. Uh, en natuurlijk, de klassiek-liefhebbers genieten momenteel van een heerlijk uh, concert. in de serie van de Classic Concerts. Lipstick Percussion Duo. En dat speelt zich allemaal af in de Protestantse kerk. Gaan we naar komende woensdag om 8 uur s avonds. en dan is het 500 jaar Reformatie. 22 maart aanstaande in het kader van het internationale Lutherjaar 1517-2017. In dit geval Luther aan Zee, want het gaat over 500 jaar dorpskerk in woord en beeld. Het betreft geen officiële kerkdienst, maar een openbare feestavond voor het hele dorp. Medewerking wordt verleend door het grootkoor Trumpets of the Lords... onder leiding van Rob van Dijk, dat aanstaande woensdag vanaf 8 uur. En ik vermoed, want het staat niet in de evenementenagenda van het VVV vermeld... ik vermoed dat het in de Protestantse kerk is, maar wellicht dat daar nog meer informatie... Over te, terug te vinden is op de kalender van het VVV. Aanstaande woensdag 22 maart vanaf 8 uur s avonds. 500 jaar reformatie. En vanaf 24 maart is er weer een nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. En wel This Is China. Dankzij persoonlijke oriëntaties in China. en de daardoor verworven vriendschappelijke relaties met de Chinese kunstwereld hebben de kunstbroeders een, een indrukwekkende kunstportfolio... met kunstwerken van uitsluitend Chinese kunstenaars opgebouwd. En dat is vanaf 24 maart allemaal te, beschouwen, te aanschouwen tot 7 mei... in het Zandvoortsmuseum Swalewestraat nummer 1 al hier. Meer informatie over de tentoonstelling This is China... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard terugvinden op hun website www.zandvoortsmuseum.nl www nou, dan gaan we naar komend weekend. Nou, dan het een evenement is het ene evenement nog niet begonnen... of het andere begint ook alweer. We beginnen we eerst op 25 maart. Vanaf 8 uur s morgens tot half 6 in de avond. De 30 van Zandvoort. Dit sportieve weekend in Zandvoort wordt op zaterdag afgetrapt... door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Ze gaan vanaf het circuitpark Zandvoort van start... voor een uitdagende wandeltocht over 18, dan wel 30 kilometer... Beide routes gaan over het Noordzeestrand en door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Echt een aanrader voor de wandelaars onder u. Dat uh, Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website van het circuitpark Zandvoort. www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl 25 maart vanaf 18 morgens de 30 van Zandvoort. Gaan we naar de 26 maart vanaf half 9 morgens tot 4 uur middags. Ook weer, wederom, locatie het circuitpark Zandvoort... is deze zondagochtend als eerste het terrein van de deelnemers... aan de vierde editie van de voorjaarsklassieker Omloop van de Zandvoort. Na een ronde van 4,2 kilometer met tijdregistratie over het circuit... fietsen zij richting het Groene Hart en Haarlem... voor routes over 45, 80, dan wel 120 kilometer. Uitermate geschikt voor zowel de recreatieve als sportieve fietser. De finish is zoals traditioneel in het gezellige centrum van Zandvoort dat op 26 maart de omloop van Zandvoort. Ook hiervan meer informatie terug te vinden... op de website van het circuitpark Zandvoort. En ook op die 26 maart van kwart voor elf... is het weer tijd voor de Runners World Zandvoort circuitrun. Het meest afwisselende parcours van Nederland... vind je tijdens de Runners World Zandvoort circuitrun. Tijdens de tiende editie op zondag 26 maart aanstaande... is geen enkele kilometer met elkaar te vergelijken. Tijdens het speciale jubileumjaar... staat er een nieuwe afstand op het programma... namelijk de 21,1 kilometer... Het parcours van deze uitdagende halve marathon gaat over het circuit... het strand, de boulevard en het centrum natuurlijk. Dat allemaal op 26 maart vanaf kwart voor elf tot vier uur in de middag de Runners World Zandvoort Secrieren. Dat betekent dus een heel gezellig en druk weekend... volgende weekend in Zandvoort. Ja, wij staan lekker op locatie. Wij staan zaterdag tijdens de 30 van Zandvoort op locatie... en wel halverwege de Haltestraat. U kunt het bijna niet missen. Nee, zo is het. Laat ons wel horen. En Volk, zien, en, en zien. zien. Zo is het. Aankomende zaterdag van 2 tot 5... zijn wij ook in het centrum van Zandvoort aanwezig. Hier is de nieuwe single van Kygo, It Ain't Me...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 Summer nights And the libertines Never grow I'm eerst je de nieuwe single van Kaigo. wat is die lekker hè, de single It and Be, gevolgd door Jamurquai uh, en Cloud9. Ja, volgende week dan komt die eraan, de 30 van Zandvoort, CFM op locatie Middenhalterstraat, maar er zijn ook nog uh, vrijwilligers uh, gezocht. Ja, want uh, zonder vrijwilligers gebeurt er weinig in Zandvoort. Hè? Zo is dat. Dus uh, tijdens het grote evenement uh, volgende week uh, zijn nog vrijwilligers uh, nodig en die worden dus bij deze nog gezocht. Het gaat om vriendelijke mensen die de wandelaars. die van Heinde en Verre komen. hartelijk welkom in Zandvoort te willen heten. Na verwachting zullen er circa 6500 van de 7300 ingeschreven deelnemers. de tocht ook echt uitlopen. Zo willen we ze traditiegetrouw. Traditie, traditie, traditie dat was hem. met een bloem verwelkomen bij de finish. Ook de zondagmiddag zoeken we vrijwilligers. die een paar uurtjes willen helpen bij het uitdelen van ratels. al dus mevrouw Ingrid Muller van de organisatie. Het gaat om vriendelijke mensen en die de wandelaars die van Heine en Verre komen nogmaals hartelijk welkom te heten in Zandvoort. Daarnaast willen we ook graag ondernemend Zandvoort vragen mee te doen. Het kan natuurlijk via sponsoring, maar ook zouden de etalages extra feestelijk versierd kunnen worden. Of ze zouden langs de route muziek kunnen laten horen of misschien wel een gezellig beentje live laten optreden. En het minste wat we kunnen doen is de vlaggen uitsteken en de straten versieren. Dat geldt ook voor de zondag als de circa 10.000 10 hardlopers... dwars door het centrum van Zandvoort hun parcours vervolgen... richting de finish op het circuit. Laten we allemaal zien dat Zandvoort een gastvrij dorp is, aldus Muller. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Ingrid Muller. Ze is bereikbaar op het volgende 06-nummer. 06-245-30167. Ik herhaal, 06-245-30167. Dus ik zou zeggen, geeft u op als vrijwilliger voor aanstaand weekend. Want hoe meer vrijwilligers, hoe gezelliger het wordt, in het nee, En het is heel leuk werk, want ik heb dat uh, filmpje gezien van CFM uh, TV... Ja. op het uh, YouTube-kanaal, heb ik van de week nog even bekeken. 2015, alweer uh, twee jaar geleden. Maar die mensen worden zo fantastisch ontvangen... Ja. met en. inderdaad een, een bloemetje, een en. roosje... Dat is de, de kers op de taart, zou ik wel zeggen. Zo is het. Dus uh, mocht je willen weten wat het inhoudt... kijk even op het uh, CFM TV-kanaal via YouTube. En uh, kijk terug twee jaar geleden hoe dat toen ging. Is het lang geleden? Is het lang geleden? Daar is mijn hartje riep met zijn ding en dan? Is het lang geleden? Is het lang geleden? In de zomerzon. Het blijft toch echt de mooiste uitvoering, hè? Gewoon de Nederlandstalige uitvoering van de single van Tietzin en Dingedong. Ja, dat waren er nog eens goede oude tijden. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl En via onze websites blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. You know like you know Dit is weer een nieuwe single. I am not your home. I am. Okay.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 Please step back, it's my style, you're cramping You here for long or no? I'm just passing Do you wanna drink? Nah, thanks for asking Ooh. Nah, nah, yeah. Ja, ik ben uh, lekker bezig geweest al Nou, Een compleet nieuwe, uh, nieuwe soslijst. Ja. Hoorde, de nieuwe ziel van Jack Jones. En Yudan Nomi, ook weer zo'n uh, geweldige plaats. En de hits uh, van Europa, je hoort ze elke vrijdagmiddag trouwens hey, bij CFM. Tussen 3 en 5, de Euro Breakdown met collega Maurice Mulder. You don't me, you don't know me. Dat was de nieuwe single, inderdaad. Die wij presenteren vanmiddag. Ja, dan gaan we eens even naar de tussenstanden in de Eredivisie kijken. Het woord is aan jou. Het wordt uh, spannend uh, voor Ajax, want uh, de tussenstand Excelsior Ajax is nog steeds 1 tegen 1. En dan uh, Coet Eagles tegen Paxvolle. Ook daar staat het trouwens uh, 1 tegen 1 uh, op dit moment. En dan hebben we nog om kwart voor 5 de klapper van de dag. AZ thuis tegen ADO Den Haag. Op de zielde slet zijn, die kennen we natuurlijk allemaal wel was een uh, grote hit van de Remy orde, de Salisbury Hill. Als ene en laatste plaatje in de tweede uur alweer van Zandvoort op zondag. We gaan op dit nieuws en weer van vier uur. En dan zijn we er nog één uh, uur lang, Albert Jan. Heb je er nog een beetje zin in? Dat is zeker weten hè. Het oh, is nog een heleboel nieuws hoor. Ja, in het, het gedicht van de dag, hè? Dieren van de week. Dus uh, genoeg te doen. Nou, de weer. schar op gaan we het ook nog even over hebben. Nou, nog. nou proost, <laughs> zou ik zeggen. Ja. Dat allemaal in de derde en laatste uur van Zalvoort op zondag. En natuurlijk het slot van de wedstrijden van vandaag uit visie. Hier is Colonel Abrams. I listen to what you say. Or listen is to make. I don't really wanna lose you, but I know what your folks do. Turn me over to the hands